Waar ligt Japan ook weer, het landschap van haiku-dichter? Oh. Verscholen tussen kerncentrales, van Suzuki en het Zen-boeddhisme, van Jan-Willem van de Wetering, van Hundred Verses from Old Japan.